Your knife and the way we danced through. the way you've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you wore your hat, the way you shaved your teeth, the memory of all that. I'm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 Heel belangrijk is geweest in de ontwikkeling van de big band muziek uh, uh, met Latijnse invloeden. En die is overleden in 1987 in het harnas. Uh, terwijl die een solo speelde in Ronnie Scotts Club in Londen. Dat nou, als... Ul, is ultiem Dat is ultiem. Ja. Ja. We gaan luisteren naar uh, het nummer uh, Manicero. Deme un poquito de maní, manicero Ay, qué lindo toque ese manicero cosa más linda maní maní maní si te quiere por el pico divertir comete un cucuruchito de maní cuando la gallo está cacerra de mi corazón el maní entona su pregón y si la niña escucha mi cantar Llama desde su balcón, esa mujer como le gusta el maní, maní, maní, manicero se va, se va. ¡Mani! in my heart. Chained my heart.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 Dat zei de Breda'se burgemeester Van der Velde op een persconferentie. Een woordvoerder van Chemiepak zegt dat het bedrijf zich niet herkent in de beschuldiging. Hulpverleners en journalisten hebben geen gevaar gelopen bij inademing op het industrieterrein, maar mogelijk wel bij direct contact met roetdeeltjes of bluswater.